Duizenden mensen zijn vandaag naar de Dam in Amsterdam gekomen om steun te betuigen aan het Israëlische volk. De bijeenkomst was georganiseerd door Joodse en christelijke organisaties. Mensen droegen Israëlische vlaggen en luisterden naar toespraken van onder meer oud-ministers Rosenthal en Grapperhaus. Ook waren er foto's te zien van mensen die door Hamas zijn ontvoerd. Deze vrouw legt uit waarom ze naar de Dam is gekomen. Omdat ik de horror, de afschuwelijke terroristische aanslag van Hamas, voor en uh, ja, we weten allemaal dat je terreur niet moet steunen en dat je daar een uh, standpunt voor moet innemen. En dat is mijn standpunt, dat ik voor uh, de slachtoffers sta die in Israël uh, ja, op het leven zijn gebracht. Op de Dam was veel politie aanwezig, maar het verliep allemaal rustig gemeenten rondom Ter Apel in Groningen Die trekken aan de bel. Ze willen dat er binnen een week een oplossing komt... voor de problemen bij het aanmeldcentrum. Demissionair staatssecretaris van de Burg ging vandaag langs... maar hij kon ze niet echt geruststellen. En Drake boycott niet langer de Grammys. Ja, twee jaar lang ging hij niet naar de uitreiking van de belangrijkste muziekprijzen. Omdat hij kritiek had op de organisatie. Toen The Weeknd bijvoorbeeld niet was genomineerd. Maar vanaf nu doet Drake weer mee. En hij is in de running voor Album van het Jaar, Beste Rap Album. En de Grammys worden volgend jaar februari uitgereikt. Dan krijg je nog het weer. Op veel plekken is het inmiddels droog. Morgenochtend opnieuw regen in de ochtend. In de middag droogt het op. En het gaat morgen harder waaien. Maar koud wordt het niet. 19 tot 24 graden. CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag. Bij Roelevaansveen heb je nog steeds een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte is dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Komt ook samen met Rasmus Bisschop. Jazeker, Marcus, die verkeert gelijk meteen op. Want ja, wie is Rasmus Bisschop? Dat is een, een sessiemuzikant, mensen. Die is niet van het podium af te rammen, werkelijk. Dat hebben we gemerkt. Eén, bij de Rob Akda-woord. En twee, dat was ook nog eens een keer op 5 mei. Hè, Marcus, want uh, hij stond, geloof ik, ergens een paar keer, geloof ik. Uh, Meerdere malen op het podium van uh, de Vrijheid. Daar stond hij ook op. Uh, er waren ook een aantal bands. Zoals The Cruise en the, the Dukes of Harlem. Daar speelt hij hiermee. mee. Daar speelt hij nog uh, bij uh, Hunk. Maar die speelde niet. Uh, bij... Uh, uh, Ik ben even de naam weer uh, kwijt. Uh, van, van een band die, uh, die ook meegedaan aan de dan wordt. Ja, dat is heel slecht. Ik ben slecht in namen wat dat wat gaat. Maar uh, in ieder geval het slot kwam er zo op neer dat hij in drie, vier bands... Uh, ook daar uh, aan het optreden was. Maar hij speelt dus ook bij Mare Charlie mee. Uh, de vraag die Maarten Verduin... op een gegeven moment ook nog eens een keer had uh, gesteld... van het uh, programma... bij RPL Wooden mensen op zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Ik heb nu al twee keer reclame voor hem gemaakt. Ik weet niet of hij dat bij mij nog een keer uh, terug gaat doen. Maar goed. Uh, daar vroeg hij de vraag... die Marcus en ik hadden gesteld. Van, Heeft Rasmus Bisschop nog een privéleven? Nou, nee. Hij heeft fulltime voor de muziek gekozen. En dat bevalt hem prima. Dus dat is een beetje het verhaal. Maar hij komt, als het goed is, ergens in het nieuwe jaar. Want dan er zal zo'n beetje de nieuwe EP van Mare Charlie het levenslicht gaan zien. Goed, in die tweede uur gaan we praten met Lea Rij. Geen onbekende voor deze uitzending. Want ooit is zij hier geweest. In een andere hoedanigheid. Dus in dat verleden laten we liggen. Het is dus een beetje hetzelfde verhaal als de Tiger Pilots, die later zijn veranderd in hoefs. Inderdaad, die. Die band, ja. <laughs> en uh, dat uh, is ook uh, met Lea Rij het uh, geval geweest. Ryan Song, want uh, we, de, de, ja, het is nog een beetje het uh, verhaal van de National Coming Out Day. Daar zullen ongetwijfeld onze collega's van Rainbow Radio Zandvoort bij de eerste maandag van de nieuwe maand... ook nog wel denk ik op terugkomen. En wellicht zit er ook nog wel iets anders aan. Want uh, ze doen nog eens een speciale uitzending... Uh, rondom de top 54. Vraag me niet hoe dat zit. Dat kun je wat beter aan hun vragen. Want uh, daar zit ook nog iets uh, aan vast. Wat betreft de regenboogbeweging Want dat uh, heeft een reden waarom ze die top 54 doen. Maar uh, een van die mensen die eigenlijk... Ook die regenboog, uh, ja, maar regenboog Community. Zoals ze dat zelf zeggen, uh, vertegenwoordigd is Ryan Song. En uh, dat nummer dat heet Call Your Name. Is een beetje drum en bass achtig. Hold on, to your intentions, high expectations. I let go.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 Fallen, a falling out of touch This lifted weight on my shoulders I wasn't even aware of Never allow your energy or enthusiasm To be dampened by the discouragement That must Inevitably Koukou. Ik was uh, bijna vergeten dat ik er uh, twee achter elkaar heb uh, gedraaid... dus ik moest hem even een koptelefoon opzetten. Uh, Cloud Koukou was een van de, de mensen die optrad tijdens de popronde in Haarlem... en dat gebeurde in een flapkan. En dat was een heel goed optreden, moet ik zeggen. Uh, bovendien hebben we Jori, uh, die achter schuil gaat achter Cloud heel een hele keer ook al, geloof ik, twee of drie keer in de uitzending gehad. Dus ik vond het wel eens leuk om er ook eens in levende lijven even aan het werk te zien in een glitter jurk. En ze zei ook, ik slaap erin. En ze had er ook echt een statement over. Je mag eigenlijk zijn wie je wil zijn. En dat allemaal in het kader... van afgelopen week National Coming Out Day. Uh, Ryan Song is ook een van die mensen... die de regenboog... community, de regenbooggemeenschap... een warm hart toedraagt. En dat is de reden waarom we het draaien. Al is het maar om een paar statements... in de richting te geven van al die... Zijksnorren die ook weer op een, een of van bericht lopen te reageren. Die uh, collega, uh, tot de collega's van de ZFM redactie op uh, Facebook hebben gezet. Over een regenboogvlag die opgehangen wordt bij de SP's Zandvoort. Dat, dat is eigenlijk een beschamende vertoning eerlijk gezegd. Maar goed, het uh, gaat er niet allemaal over. Engel met 40+. Plus. En begin. Yeah. begin. Begin. Ben op mijn 2008, je. rappen voor de fuck of in I'm loving it that it is. Hongerig alsof ik net begonnen ben als artiest. Stap met een ander vaatje dan jij wat ik ben 40 plus. Yeah, wedding Ben van de generatie Tibet. Ziggy Rico bij Sticker Kan je niet rappen snippen, Ben je de beste kikker Liep in de voetsporen van de cruisebomen. En een beetje sturing was wel goed voor om bloed door door. Alles was simpel. Jonge Engel erg koppig, maar wilden het verder schoppen. Big up tim en kernkoper, Divisie. als zat de kop te pakken. Man, ik wachtte op een kans, ik liep warm langs de kant Altijd leeg Zag de moes en het dribbelen Niveau van de pros, dus ik moest ook wel bikkelen Voel voor de geest die me smikkelen, vreten Ik leerde van de meesters, maar ik deed op mijn e plus Liep allemaal wat uit de hand, maar zag het ook wel als een buitenkans Deel nu de bloemen uit, zodat iedereen ze nog ruiken kan Geen van een fan die superblij op de foto stond Na een rapper die trots zijn eigen boontjes dopt What up Dev? what up Dex Ben op met 2000 ass shit voor for the fuck of it, I'm loving it, I got this alsof ik net begonnen ben als artist Stap met een ander vaartje, dan jij wat ik ben 40 plus Ik leerde Just kennen yeah. Zeeuwse kusrapper, een beest En een van de meest down to earth mensen De lot werd verlegd met die back and forth raps That's a fact Red Flying the J en Cartes En bij die Just flavor native op de turntables De show werd een stuk vreder, het jaar is nu 09 De crew was gevormd, de norm was daar En door veel tijd te besteden werden we beide wat beter 15 jaar verder En nog steeds staan we daar On stage On point En nog steeds naast elkaar Dat is voor eeuwig met One of the greatest Yo, DJ Native Take me out with the fade take, take, take, take, take me out with the fader. Take, take me out, take, take me out with the, the fade, Ben op mijn 2000 ass oh shit voor de the fuck of it, I'm loving it, I got it Onderug alsof ik net begonnen ben als artist Stap uit een ander vaartje, dan jij wat ik ben 40 plus Bad Marino Rodriguez. Um, dat uh, is met samen met nog iemand. Maar die, die naam kan ik even niet uh, uh, lezen. Tequero heette de, de single. En daarvoor hoorde je 40 plus uh, de nieuwe van Engel. En we gaan nog even verder door. We hopen zo direct Lea Rij uh, deze, in deze uitzending te kunnen begroeten. Uh, maar dat wordt nog altijd, uh, altijd wel een beetje spannend. Want uh, er is... Maar dat er gaat nog even geen bericht uh, dat, uh, dat iemand uh, bij de telefoon zit. Ik ga uh, op goed geluk ervan uit dat het uh, gewoon gebeurt. Want die, die afspraak heb ik uh, gemaakt met uh, leden van de platenmaatschappij. Dus dat, zal moeten, dat mo zou moeten werken. Deze meneer uh, is wel eens bij ons geweest. Twee, tot twee keer toe. Jonathan Brown heet hij in het echt. Maar Dusty Stray is het werk waaronder hij het uitbrengt. En 2 december komt hij weer. En dit nummer dat heet... Of wat zeg ik? Hier komt hij nou. Uh, ik zeg 7 december. Nou, het is in ieder geval uh, ergens in december. Dat, dat sowieso. 7 december. Ik moet het goed zeggen. 7 december komt hij. Dus die stray met special. Ik ben de hele en ben ik gewoon uh, kwijt. Moet toch een beetje uh, alles nakijken in de agenda wat dat er gaat. Wie goed naar die single luistert, hoort uh, iets bekends. En dan moet je maar even goed uh, luisteren in ieder geval.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 wat dingen erin gebruikt. Klinkt ook een beetje... Uh, alsof het uit het Midden-Oosten komt. Maar ik weet inmiddels ook wel... Uh, waar dat uh, vandaan is gekomen. 7 december dus, uh, bij ons in de studio. Dan is het uh, weer akoestisch. Maar goed, waar deed het mij ook aan denken? Aan dit. Aan dit. Empire of the Sun. Moet je maar, ho Moet je maar horen. Het zegt toch niks te veel, hè, denk ik, toch? Als je dit zo hoort. Nou, dat, dan is dat wel duidelijk, dacht ik zo. Maar goed, dat deed mij dit rideltje toch erg sterk aan denken... van Dusty Stray met Special... Ik zal hem wel daarover gaan bevragen als hij hier 7 december eh, aanwezig is. Want dan laat ik hem ook dat nummer horen van Empire of the Sand. Maar misschien zal hij zeggen. Ja, ik heb het ook daarvan afgeleid. Layer met uh, The Door. En dat is van een album Symbiosis die morgen uit uh, gaat komen. Ik ga kijken of ik er even de bakken kan krijgen. Want uh, de bedoeling is dat wij zo dadelijk een telefonisch interview met haar hebben. Maar eerst nog even dat ene nummer wat uh, zij op één van. Wat zeg ik? Op een van de nummers van dat album is De Door van Symbiosis. Maybe, that wasn't maybe not as it's Fences waking up. Morgen komt het uit. Het nieuwe album van Lea Rij. En het album heet Symbiosis. Het nummer wat je net hebt kunnen horen heet The Door. En we hebben ook Lea Rij aan de telefoon. Goedenavond. Hey, hallo. Hey, hallo. Um, ja, ik weet dat jij in een vorige leven hier ooit bij ons in de studio bent geweest. Dus, uh, maar dat is alweer een tijdje terug. Uh, maar goed, je bent nu... Super actief met de leerrij uh, als leerrij zelfs um, en dat uh, heeft uh, toch al behoorlijk wat opgeleverd als ik het zo bekeken heb. Want uh, de belangstelling is groot voor je muziek heb ik gezien. Uh, ja. Het ja? Is de, uh, ja. wat is groot, maar het gaat goed. Je mag niet klagen. Ja. Zeker. Ja. Uh, even over, want, uh, want je bent uh, nu uh, drukdoende met de popronde. Hoe bevalt dat op dit moment? Ja, goed. Het is inderdaad druk, maar wel heel erg leuk. We hebben superleuke shows en uh, ook heel veel publiek. Dus dat is eigenlijk supervet. Mm. Uh, dus in die zin is er inderdaad... Elke keer zijn er een hoop mensen die het willen horen. Dus het is gewoon heel leuk om dan in die tijd ook een album uit te brengen... omdat je gewoon meteen het publiek kan ontmoeten wat er ook naar luistert, zeg maar. Ja, ja, uh, is dat, uh, ja want het, klinkt, het album klinkt behoorlijk bombastisch... Ook, er zit ook een beetje een uh, wat melancholische en donkere laag in, uh, in dat opzicht. Maar uh, als jij bijvoorbeeld uh, ergens op uh, staat te treden tijdens de popronde... het uh, kan volgens mij voorkomen dat dat in een uh, wat, uh, wat andere setting is. Maar uh, uh, ja, dan, dan is het dan toch, lijkt mij, anders optreden. Of zie ik dat verkeerd? Mm, nee, want ik schrijf wel alle liedjes ook heel klein hmm? en, uh... Doe de popronde dus helemaal akoestisch Omdat het gewoon niet mogelijk is uh, Financieel gezien met name Maar ook uh, productioneel gezien Om elke keer een hele band mee te nemen mm. Dus ik heb er expres voor gekozen Om dat akoestisch te doen En ook omdat we in december een clubtour hebben staan Met de hele band En ik wil gewoon graag daar een verschil in hebben Dus mensen die in de popronde Een preview hebben gehad Eigenlijk van de akoestische set Die kunnen dan daarna een kaartje kopen Voor de grotere shows Ja yeah. Dus daar is wel heel bewust een keuze in gemaakt. Ja. Um, wat, wat, uh, ja, want, want je zegt akoestisch. Wat, uh, wat, is daar, uh, wat is daar zo mooi aan om het uh, dan ook akoestisch te brengen? Is dat ook iets omdat je dan dichter bij, uh, bij de muziek bent die je maakt? Uh, nou, ik denk met name gewoon dat je minder nodig hebt, zeg maar. Het uh, is gewoon voor mij heel cool om het op die manier te, te proberen. En, en je hebt veel meer contact met het publiek. Hmm. En uh, het is gewoon makkelijker om de liedjes eigenlijk... Ja, je soms kom je op plekken waar gewoon heel slecht geluid is. En als je dan een hele band hebt, dan, dat heeft bijna geen zin. Dus als je dan akoestisch speelt, dan kan je veel meer zelf eigenlijk bepalen hoe het klinkt. Dus je hebt veel meer eigenlijk in eigen handen. En het is gewoon uh, ja, op die manier makkelijker eigenlijk om zoveel zo shows te spelen. Ja. Um, het album Symbiosis komt morgen uit. Waar, wat is de rode lijn eigenlijk, van, of ja, de, de, de centrale lijn in het album? Um, nou ja, het album gaat heel erg over mijzelf, uh, in de zin van de, de weg die ik heb afgelegd de afgelopen jaren en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, met name door uh, uit mijn schuld te kruipen en wat meer in het licht te stappen, dat is denk ik voor mij de rode draad. Mm -hmm. En met name een grote rol speelt uh, zelfacceptatie en uh, uh, symbiose staat voor in symbiose zijn. Uh, ik kan mezelf snel verliezen in, in een ander, maar in dit, in dit album zoek ik juist heel erg op naar in symbiose worden met, met mezelf, zeg maar. Mm. Dus dat is een beetje de rode draad. Ja, nou heb ik hier bijvoorbeeld ook werk gezaaid van Fleur Lyon. Om maar even eentje te noemen, maar ook. Um, ja, ook iemand die uh, bijvoorbeeld um, muziek schrijft over uh, wat zij zelf tegenkomt. Maren Charlie, trouwens ook een van de mensen die meedoet in de popronde. Uh, maar die zegt ook, uh, die, die gebruikt het, uh, het schrijven om ja, haar, uh, haar een beetje dan uh, of verder op weg te helpen. Is dat bij jou eigenlijk ook zo het geval of niet? Uh, ik denk bij mij is het inderdaad ook voor mezelf, maar met name ook om... Andere mensen te inspireren. Mm. Um, omdat ik ook merk dat. Ja, ik, ik heb toch hoe klein dan nu ook, misschien nog wel een podium. En ik merk dat bepaalde onderwerpen gewoon heel erg resoneren bij het publiek. En ik vind het gewoon super vet dat wij dan iets kunnen geven aan het publiek. Mm. Dus ik, ja, dat is absoluut een drijfveer ook om het naar buiten te brengen, zeg maar. Ja, um, je helpt uh, dus niet alleen jezelf ermee, maar ook uh, mensen. Andere mensen die misschien in een soortgelijke situatie zitten. Zoiets. Ja, precies. Ja. precies. Uh, is dit ook een beetje een, uh, een beetje... ...een tijdsgeest? Dat er op bepaalde onderwerpen... ...bijvoorbeeld taboes uh, liggen... ...en uh, dat dat problematisch is? In dat opzicht? Mm, ja, ik denk dat dat in elke tijdsgeest speelt. Maar ik denk waar onze generatie... Hier erg mee te maken heeft... ...is uh, dat we gewoon... ...veel meer bezig zijn met gelijkheid. En ik denk dat... Uh, ...dat kan ook natuurlijk op elk gebied... Mm. Uh, en, en, en we spreken veel meer uit. Ik denk dat we, wij, de, de taboes die er nog zijn, die zijn wel veel kleiner dan, dan al 30 jaar geleden, zeg maar. Mm. Dus dat is denk ik iets heel goeds. Ja. Uh, die clubtour uh, die komt dus na de popronde? Ja, die komt in december. Ja. Um, heb je al, uh, uh, heb je al een, een behoorlijke agenda daarin, of niet? Uh, nou, we hebben vier shows voor deze tour. Uh, we zijn eigenlijk al bezig met... Uh, we gaan ook op uh, Polski spelen in maart. Ja. En we zijn bezig met festivals voor volgend jaar en uh, een tweede tour eigenlijk uh, in mei. Ja. Maar dat is allemaal nog niet uh, rond hoor. Maar ja, we zijn eigenlijk gewoon nu een jaar vooruit aan het plannen. Ja, uh, en ben je dan zelf ook nog ondertussen... Ja, want uh, dit album heb je nu, uh, gaat nu uitkomen. Dan uh, is dat natuurlijk onder de aandacht brengen. Maar uh, zit je zelf ook uh, niet stil? Nee, ik heb uh, ja, nee, ik zit zeker niet stil. Ja, ik ben nu de afgelopen weken natuurlijk super druk met het spelen. Al ja. vier keer per week. En uh, daardoor kom en om met de release van de plaat heb ik gewoon superveel om handen gehad. Ja. Maar ik ga wel zelf ook binnenkort weer beginnen aan een nieuwe plaat. Ja. Uh, daar liggen al best wel veel dingen voor op tafel. En het ligt er ook een beetje aan hoe het gaat lopen. Als het heel goed gaat met dit album, dan wil ik daar wel even mee wachten. En als het uh, ja, voor mijn gevoel weer ruimte geeft voor nieuw werk... dan uh, ga ik daar gewoon weer zo snel mogelijk aan beginnen. Dat gaat eigenlijk altijd gewoon door. Ja. Uh, is is uh, ook de muzikale knop uh, bij uh, Lea Rai dan ook bijna 24-7 aan? Of valt dat ook wel mee? Mm, nou, de afgelopen weken niet. Want toen moest ik gewoon zoveel dingen regelen voor de voor de release dat ik uh, nou ja omdat er veel spelen blijft die aan maar anders was ik echt een soort van voor mijn gevoel een kantoormedewerker. <laughs> <laughs> ik zat alleen maar achter mijn mail. En ja. uh, ik doe ook gewoon nog heel veel dingen zelf, Nieuwsbrieven maken, ja. PR-dingen en zo. Ja. Maar dat vind ik ook leuk. Alleen ik merk nu wel, ik ben ook wel weer blij als het klaar is. En ik gewoon weer lekker vooral kan gaan maken. Ik zit toevallig nu ook in mijn studio. Hm. En we gaan zo muziek maken met, uh, met mijn toetsenist samen. Dus dat gaat gewoon wel door. Uh, maar ja, ik moet het wel een beetje inplannen nu. Want het is gewoon zo druk. Ja. Ja, het is wel herkenbaar, hoor. Wat, ik, uh, wat, wat jij hebt, dat, dat heb ik. Maar dan is, praat ik over het redactionele verhaal wat ik, uh, wat ik doe. Dus dat, uh, dat heb ik ook gehoord. Maar goed. Uh, ja, uh, er ja je te... kan niet twee dingen tegelijk. Nee. Als je creatief hey. wil zijn, heb je ook rust nodig. Ja. Dus ik kijk er ook wel naar uit dat, we, dat ik vooral vanaf januari, denk ik, wat meer tijd heb. En wat minder dingen die me aandacht vragen. En dan komt er vanzelf weer wat ja. meer uh, omhoog. Ja, wat, wat, wat als ik dan toch even daar zo vrij mag zijn om over daarna te vragen, wat vind je dan stiekem leuker? Gewoon uh, zoals nu vanavond lekker repeteren met je doetsenist en dan denken van doei, ik ben lekker met muziek bezig. Doe je dat uh, stiekem liever? Mm, nee, ik vind allebei heel leuk. Ja. Maar het gaat heel erg in fases, want nu hebben we heel veel aan de release gewerkt en nu is dat straks weer voorbij. Dat is ook gek, want daar heb ik half jaar aan gewerkt. Mm. Maar ik vind het ook weer heel leuk als ik weer voel van, oeh, er zijn nieuwe dingen die komen. En uh, ja, ik weet niet, het, het, blijft, het blijft een soort van combi. Je kan niet alleen maar muziek maken, je moet ook het naar buiten willen brengen en de juiste manieren daarvan vinden natuurlijk. Mm. En ik ben redelijk zakelijk, dus ik vind het ook heel leuk om daar tijd aan te besteden. Maar ik merk wel dat als ik dat te veel doe, dat ik een beetje uh, zagrijnig word, omdat ik toch weer iets moet maken. Ja, ja. Dan ga ik een beetje snauwen om me heen. <laughs> dus het is goed dat ik vanavond weer eventjes in de studio zit. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar dat merk je uh, gauw genoeg zelf van... Oh, ik oh, moet nu een time-out nemen of wat dan ook. Ja, of mijn vriend die zegt dan... Ik denk dat je weer even naar de studio moet. <laughs> dan voel je meestal beter, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat heb ik wel. Ik moet wel dan gewoon even weer gewoon twee uurtjes kunnen rammen op een piano... en dan ben ik weer even een soort van gezelliger. <laughs> Ja, want anders uh, dan, uh, wordt het een uh, heel uh, ongezellig najaar. Dat lijkt me ook niet helemaal uh, nee, maar goed. Nee, uh, precies. Maar nee. ik moet zeggen, spelen, dat is natuurlijk ook muzikaal. Ja, ik zou, het, ik zou niet een half jaar niet kunnen spelen en helemaal niks kunnen maken. Dan zou ik heel ongelukkig worden, denk ik. Ja, dat was goed, maar goed ook. Um, nog even voor de mensen thuis. Want ik kan me niet voorstellen dat, het, uh, dat ze jou niet kunnen vinden. Maar waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, ja, op alles eigenlijk. Hmm. Uh, YouTube, Spotify, Apple Music, uh, Instagram. Uh. Ik heb zelfs een TikTok-account. Dus ik ben werkelijk niet, uh, niet te missen. Nee, missen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we uh, het titelnummer laten horen. Hier is Symbiosis van Lea RI. Like a thin magnetic thread, it felt thicker in my head. Suddenly I wonder. In the daylight, everything sharper. I can only see the dark end. In symbiosis, safe space to unfold. I make I love you, my pretty baby But you know that I can't stay As I find out the hard way, baby It all gets washed away You're spinning baby Will they make a pretty thread? daarvoor hoorde je Christy, nee niet Christy, uh, Leah Rai met Symbiosis. Christy krijgen we nu en dat is een akoestische versie van het nummer Storm. Mm -hmm. Midden in de nacht.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 ik alles om me heen en heb alleen maar oog al voor jou in deze stad That de akoestische versie van Christy is hier ooit in het wat betreft het voorjaar geweest het vroege voorjaar, ik geloof ik ergens in maart en toen heeft ze hier ook dit nummer gespeeld volgens mij, nee, niet gespeeld ze heeft meer alles van het um, tweede album dat album, dat gaat ze ten gehoren brengen um, tijdens een theaterconcert in Spanbroek Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed. En uh, er is natuurlijk wel het een en ander uh, daarover te vertellen. Want dan moet ik eventjes, uh, eventjes dat bericht er even bij pakken. En dat is... Um, Theaterkerk Wat, Wij daar zal ze uh, dat, uh, dat gaan doen. Het Onze Verhalenconcert, dat is wat ik zocht. Want daar uh, gaat het om... En destijds heeft ze daar bij ons uh, gespeeld. Bovendien, Christy uh, heeft ook even laten blijken... dat ze wel degelijk heel goed kan zingen. Want zo goed zingen zelfs... dat ze is uitgenodigd bij Umberto Tan... om daar even het een en ander te laten horen. Iets van Rita Franklin heeft ze daar uh, ten gehore gebracht. Nou, dat past uh, wel zeker bij iedereen. Dat, dat op zich da daarachter... of daarvoor hoorde je The Milk met Backseat Driving... Uh, we gaan op een beetje naar het uh, nieuws van 9 uur. En dan hebben we er nog één. En dat is van deze band. En dat is de Irrational Library uit Haarlem. En dit is de Daily Prayer for Common Sense. Oftewel, het dagelijkse gebed om meer tot zinnen te komen. En na het nieuws hebben we nog een beetje spectaculaire muziek. Een beetje dynamisch ook. long as the embers will burn and still never get warm and in the end when the last flicker of red is extinguished and you find yourself numb from the fear gathered together amongst enablers and enemies alike That you could also forego this sort of communal burnout, but just sit fine.